4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. In de Japanse moderne kunst wordt traditie gekoesterd. En strafrechtadvocaat Jan Bonen trekt betrouwbaarheid Utrechtse rechtbank in twijfel. Dat straks in de villa, nu is het NURSHONAL. Raymond Serré. De politie onderzoekt of Patrick S. meer slachtoffers heeft gemaakt. Hij moest in juli levenslang de gevangenis in... voor onder meer doodslag op Farida Zargar... van wie het lichaam werd gevonden bij Spijkenisse. In het huis van S. werden ruim 400 voorwerpen gevonden... die niet van hem zijn, zegt het Openbaar Ministerie. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld sieraden, kledingstukken... maar ook biologisch materiaal, zoals haarlokken en nagels. Zaken waarvan we niet weten waar ze vandaan komen... en aan wie ze toebehoren. De politie vermoedt dat de haarlokken van drie verschillende mensen zijn. Patrick S. heeft eerder tegen een informant van de politie gezegd... dat hij vijf doden op zijn geweten heeft. De Duitse CDU gaat eerst proberen een coalitie te vormen... met de sociaal-democratische SPD. Maar of die erop zitten te wachten is nog maar de vraag... vertelt correspondent Wouter Meijer. Die staan niet te springen. Kijk, voor Merkel is de keuze vrij makkelijk. Iedereen gaat ervan uit dat het logisch is... om een grote coalitie te vormen met de SPD. Er is duidelijk een, een verschil van mening binnen die SPD... een linkervleugel die eigenlijk misschien wel liever de oppositie in wil... dan zich weer een keertje over te leveren aan een regering van Merkel. FDP-leider Reusler en de andere leden van de partij Top treden terug. De liberale partij was coalitiepartner van de CDU van Merkel... maar haalde bij de verkiezingen niet eens de kiesdrempel. De FDP keert daardoor niet terug in het Duitse parlement. Koning Willem-Alexander brengt op 9 november een bezoek aan Rusland. Dat bezoek vormt de afsluiting van het nederland jaar melden bronnen aan de NOS. Op het programma staat onder meer een ontmoeting met president Poetin. Het Nederland-Ruslandjaar is een Russisch initiatief... om de banden met Nederland aan te halen. Er werd in beide landen van alles georganiseerd... op het gebied van economie, politiek en cultuur. Ouders moeten beter oppassen dat hun kind geen capsules met vloeibaar wasmiddel opeet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt dat steeds meer kinderen in het ziekenhuis worden behandeld... na het eten van de vaak felgekleurde liquid caps. De stijging komt onder meer doordat de liquid caps steeds meer worden verkocht. Begin vorig jaar krijgen wij de eerste meldingen binnen, dus dat is vanaf maart vorig jaar. Ja, en hoe populairder de liquid caps worden, hoe eerder je er ongelukken mee gaat krijgen. In de eerste maanden van vorig jaar waren er nog maar een paar gevallen bekend... maar in juni van dit jaar aten zeker 25 kinderen een liquid cap. Kinderen die dat doen moeten overgeven... of hebben last van geïrriteerde ogen of slijmvliezen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft gisteren een ongeluk gehad... tijdens het wielrennen. Hij reed tegen een loslopende hond aan. Dekker twittert vier vervelende botbreuken... en beide armen in Mitella letterlijk onthand. Aan de ene kant heeft hij zijn pols en elleboog gebroken... en aan de andere kant een rib en een sleutelbeen. De staatssecretaris zal waarschijnlijk de komende dagen uit de running zijn. Hij hoopt volgende week weer aan de slag te kunnen. De hond, waar tegen het dekker is aangereden, bleef ongedeerd. En dan het weer bewolkt af en toe zon. Het is 18 tot 21 graden. Morgen eerst veel bewolking en nevel, maar in het zuiden schijnt al snel de zon. Vanaf woensdag meer kans op buien en dan wordt het een graad of 16. Niet voor de situatie op de weg kun je terecht bij Dennis Mooi. De. Er staat nu een handvol files. De meeste vertragingen heeft u bij Amsterdam op de A10. In beide richtingen staat er voor de Koentunnel drie kilometer file. Richting Den Haag is er bij de Koentunnel een ongeluk gebeurd. En in die richting is dan ook de linkerrijst ook dicht. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Met zometeen ons juridisch panel Schuld en boete. Maar eerst Cultuur, met Anton de Goede. Anton, jij bent geweest naar een tentoonstelling over hedendaagse Japanse kunst. Japan ja. nou? En het speelt zich af in Amersfoort. Ja, in Kunsthandel, in Kunsthal Kade heb je daar. En dat is een hele leuke expositie. Misschien moet ik als eerste wijzen op een gigantisch opgeblazen plastic speelgoedkonijn... dat ongemakkelijk klem zit tussen de vloer van de tweede en het plafond van de derde verdieping. Opgeblazen. En een beetje in de knel. Het ziet er eigenlijk niet uit. Het past er niet. En eh, als je dan daarover nadenkt en daarover praat met de hoofdconservator Robert Roos, wat ik deed... dan kan je dat zien als een verwijzing naar het begrip kawaii. Uh, je hebt in Japan de zogeheten kawaii-cultuur. Dat staat voor snoezig, voor schattig. En dat is al jaren wat je ziet op internationale exposities. Roze uh, cartoons bijvoorbeeld. Wat heel vreemd populair is in Japan... en ook overgeslagen is naar het buitenland. Ze zijn niet voor niks dol op Nijntje, mm -hmm. zei die Robert Roos nog. Ja. Uh, wonderlijk. Maar deze expositie, die er nu is, die wilde eens kijken wat er verder is dan die cartooneske manier van poppetjes in het hedendaagse Japan. Jij zei net voor het nieuws, ze koesteren de traditie zo goed. Ja, in de hedendaagse kunst. In dat de hedendaagse kunst. En dat is ook zo. En daarom is er prachtig werk te zien, uh, dat relateert aan borduurwerk, dat bekend is uit Japan, aan stoffen uh, en de traditie. Daar gaan ze inderdaad beter mee om dan wij. In het Westen heb ik het idee. Traditie gold bij ons lange tijd als een vloek. En het modernisme... Het hield de vernieuwing tegen. Het zijn hield de vernieuwing men, tegen. Zijn kunst was vernieuwen en niet kijken naar... het. Je tegen... kan het ook involveren natuurlijk. Dat, Is dat, dat wat de Japanners doen dan? Dat doen de Japanners beter dan wij. Als wij droogdesign bijvoorbeeld hebben. Die maken nu porselein... Delfsblauw spul, maar dan altijd met een soort knipoog. Dan is het altijd een beetje een gimmick. Mm -hmm. Op deze expositie is prachtig werk te zien uit de traditie van Japan. Maar daar wou ik het eigenlijk niet over hebben. Dat moet je zien, dat moet je voelen en je ziet hoe ze daarmee bezig zijn. Maar eigenlijk okay. wou ik het nu beperken tot iets anders: namelijk de invloed, de enorme invloed van de ramp rond Fukushima. De, de kernreactor die daar toen ze met deze expositie begonnen... in 2011 uh, gingen ze de voorbereidingen starten... gingen ze te leggen in Japan met jonge kunstenaars. Toen was die ramp net uh, geweest. He, de aardschok, gekoppeld die kernreactor die in elkaar knalde. Uh, veel kunstenaars hebben geholpen om, uh, om, om reddingsacties uh, te doen... en geld in te zamelen. Uh, het belangrijkste spoor wat je eigenlijk ziet... op deze expositie van die kernreactor... is dat mensen de overheid niet meer vertrouwen. Bij verschillende kunstenaars komt dat als... Uh, als, als, als belangrijkste emotie naar boven. Hoe zie je dat in hun kunst? Ja. Nou, dat Ik zie vertrouw je bijvoorbeeld, de overheid niet meer. Dat, een... zie, dat zie je letterlijk in een tekst terugkomen van iemand. Het belangrijkste wat wij ontdekten is dat de overheid niet te vertrouwen is. Dat klinkt voor ons bijna naïef. Maar in de Japanse cultuur, waar het gezag gevolgd moet worden... en de gezagsgetrouwheid veel belangrijker is dan hier... is het een eye-opener. Zij zijn sinds 2011 voortdurend... Uh, anders over die ramp moeten gaan nadenken. Want eerst was er eigenlijk bijna niks aan de hand. Maand voor maand kwamen er meer mm -hmm. schrikbarende berichten. En uiteindelijk is het even erg als Tsjernobyl zo'n beetje. Mensen die zich druk maken om hun moestuintje. Eén uh, kunstenaar wil ik daaruit halen... en dat is de Finger Pointing Worker. Dat is een man die op de expositie wordt gepresenteerd... als een anonieme kunstenaar en die ontdekte dat er een webcam gericht stond op de verwoeste reactor... waarvan de beelden live werden uitgezonden op internet. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zich aangemeld als werknemer bij die centrale. Hij is, toen hij daar eenmaal werkte, in zo'n werkpak... ziet eruit als een ruimtemannetje. Uh, dus met beschermende kleding is hij naar het dak gegaan. En toen is hij naar die webcam gegaan. En het enige wat hij doet, is eigenlijk dus vermomd in dat pak... Een en zijn arm naar boven richten en wijzen op de webcam. Hmm. Zwijgend. Het enige wat je hoort is zijn ademhaling. Dat kan je nu horen. Dat is het beeld wat je dan ziet. Je ziet hem, hij kijkt met een beschuldigende vinger recht in de camera zie je naar de webcam. Hem ook nog die, de, de, de en achter verwoestde... hem zie je die verwoeste kernreactor. Nou ja. Hij heeft dit dus kunnen opnemen. Dit werd uitgezonden op internet. Het duurt ongeveer 15 minuten. Dus het is een video, art, kan je het zien. En het is ijzingwekkend als je het kijkt. In Japan is het ook vertoond. Op YouTube kan je het trouwens ook vinden. Eh, er is nooit bekendgemaakt wie hij precies is. Uh, dat is ook hier niet te zien. Want er zouden juridische stappen kunnen dreigen. Omdat hij iets gedaan heeft wat niet kan. Overigens hebben inmiddels miljoenen mensen het gezien. Mm. Want in Japan heeft het tot ophef gezorgd. Uh, ik vond het aangrijpend. Hij, als je op internet kijkt dan kom je trouwens ook wel achter zijn identiteit. Het zou dan Kota Takuchi zijn. Een jonge kunstenaar uit Tokio. Mm -hmm. Die heel veel in de openbare ruimte gedaan heeft. Hij, voor Japanse begrippen moet het waanzinnig zijn... Wijst met de beschuldigende vinger, de vinger recht in die camera. Oh, en ja, dus aan de ene kant op die expositie, die traditie, dat mooie spul, het esthetisch genoegen van Japanse kunst, die eigenlijk veel verder gaat dan bij ons. En aan de andere kant, die, die, ja, die naschok van die verschrikkelijke ramp die daar heeft plaatsgevonden. Anton, dankjewel. De tentoonstelling Japan Nou in Kunsthal. Kade in Amersfoort. Uh, hij is net dit weekend geopend. Ja, hij is net geopend, is geopend. Binnen, binnen deze week komen de stukken in de kranten. En het is daar nog tot februari te zien. Dankjewel, je Anton de Goede. Schuld en Boete. Met vandaag... Merel Verlewe, justitieverslaggever Wegenerbladen. Willem van Bennekom, oud-rechter en Jan Bonen. strafrechtadvocaat. advocaat. Dames en heren, welkom. We gaan het om te beginnen hebben over de zaak tegen kickbokster Badahari. Uh, die zaak die begint uh, aanstonds. En zijn complete dossier is in handen gekomen van een verslaggever van uh, Karo's brandpunt. Hij heet uh, Dirk Baaiens. Uh, gisteren was daar een uitzending over. Nou, je kon zien, dat was dan hun invalshoek, dat eigenlijk de particuliere beveiligers die daar optraden... Conspicuus afwezigheid van de politie. Maar die particuliere beveiligers die hebben die plaatsdelict gemolesteerd. En dat betekent dat heel veel bewijs uh, verdwenen is... of uh, uh, niet meer te gebruiken. Eén van de advocaten van Badahari, dat is Marnix van der Werf... één van onze gewaardeerde panelleden. Hij zei aan de telefoon. Marnix, goedemiddag. Goedemiddag. Wat doet dit voor jullie zaak... Uh, dat zo'n uh, dossier op straat ligt, bij, bij wijze van spreken... en dat over de inhoud een televisieuitzending gemaakt wordt? Ja, dat is heel vervelend... Voor de, voor de zaak, als je, dat, uh, als je dat bekijkt, als het proces op de zitting doet het denk ik niet zoveel. Rechters kijken dat misschien ook, maar die zijn uh, professioneel en kundig genoeg om, daar, om daarvan te abstraheren, om dat weg te denken. Maar in de publieke opinie is het natuurlijk wel heel vervelend. En iedereen zit naar te kijken en uit een sele naar selectie uit het dossier, uh, bezien door de ogen van één journalist en denkt van ja, wij weten nu hoe het zit. Dan kan het niet in jullie voordeel werken trouwens. Nou ja, dat is de vraag. Uh, kijk, uh, Hady is natuurlijk een ontkennende verdachte. En nu zo in brandpunt, dan uh, wordt het allemaal een beetje in het teken gezet... van nou ja, hij zal het wel gedaan moeten hebben, maar de sporen zijn weg. Dus dat is allemaal erg nadelig voor hem. Dat levert ook heel veel schade voor hem op. Dus in die zin zijn er alleen maar nadelen. Maar je weet nooit hoe dat in de strafzaak weer tot voordeel kan leiden. Maar Dix, hebben jullie overwogen om, om stappen te ondernemen tegen deze uitzending? Om de tegen het... uitzending te verbieden? Ja? ja, dat is onmogelijk. Dat is kansloos. Mm -hmm. En ik vraag me wel af hoe dit nou weer op straat komt, hoor. Want er zijn natuurlijk. Er zijn eerder incidenten geweest met dit dossier. Stukken daaruit zijn naar de Telegraaf gelekt. Er, zijn ook, er is ook een onderzoek naar gedaan. Hoe dat bij de Telegraaf terecht heeft, gekomen. heeft dat onder op, op, op verzoek van wie is dat onderzoek gedaan? Uh, op verzoek van ons. Oh, dat is wel op verzoek ja. van jullie. En hier, uh, ja, hier en... Brandpunt heeft ook herhaaldelijk gevraagd of wij hier aan mee wilden werken. Maar we hebben geen zin om om de procedure uh, buiten de rechtszaal om te voeren... Nee. om hier uh, al publiek nog eens een keer een aparte gerechtelijke procedure te gaan doen. Nee, Jan Bonenwillis tegen je Maar niks? Ja. Weet je al zeker dat het OM het niet gelekt heeft? Nee, dat weet ik niet zeker, maar... maar dat, uh, dat zou natuurlijk wel helemaal prachtig zijn voor de zaak. Dat zou kunnen, maar ja, ik hoop altijd dat... dat maar hoe zwakker de zaak, hoe groter de kans toch? Ja, als de, kijk, als het OM dit gelekt heeft, dan heeft dat hele grote consequenties... Ja, dan daar niet op het eerste gezicht van uit. Ja, Marlies van der Werf, uh, hartelijk dank voor zover. Tot de volgende keer. Oké, okay, tot de volgende keer. Dag. Dag. Willem van Bennekom. Stel dat aangetoond zou kunnen worden dat de OM wel degelijk gelekt heeft, wat Jan Bonen zegt. En jij nou, bent hij, de rechter. Hij zegt niet dat het zo is. Zo nee, nee, nee. nee maar stel, ik, ik zeg ja? ook stel, zo begon ja. ik. Stel dat dat waar is, mm -hmm. hoe hij het zegt. Uh, en jij bent rechter in deze zaak. Gaat die zaak dan stuk gelijk? Je zal dan altijd moeten wegen. Wat uh, is het... Uh... Het gevolg voor de verdediging van het lekken, in hoeverre is de verdediging geschaad? Mm -hmm. En wat zijn de andere belangen die in het geding zijn? En dat durf ik op voorhand niet te zeggen hoe dat in zo'n geval ja, Ik, ik denk dat je ook zal weten wat was het oogmerk van het lekken. Waarom doe je in het? Ja, dat en? is natuurlijk. Dat had ik ook wel. Uh, kijk, wie lekt en waarom? Dat is ja. dat altijd is als het gaat om ja. lekken is dat het punt. Dat is in de politiek hier niet anders. En daarom zou ik me dus toch wel kunnen voorstellen dat de verdediging daar een punt van wil maken. Mm. Nou ja, dat is aan hen. Maar mm. ja, zolang daar niks over vaststaat, dan blijft het een beetje droog zwemmen. Het is dus ook niet zo dat zo'n zo uitzending, nu of het feit überhaupt dat er gelekt is, uh, mee zal spelen in een afweging van, van, van de rechter. En nee, eh, zolang het niet meer dan dit bekend nee, is. Nee, dat, dat is niet per se gegeven. Want dat hangt wel een klein beetje af van hoe, hoe actief de rechter wil zijn in zijn. Ja, zijn, zijn onderzoek niet alleen naar de waarheidsvinding, maar ook wat er aan uh, allemaal in de context een rol speelt. En mm -hmm. daar wordt natuurlijk wel verschillend over gedacht tussen rechters onderling. En dat is op voorhand niet te voorspellen hoe dat hij zo'n zaak zou uitkomt. Nee, uitpakken. maar dat aspect wat uh, Marnix uh, van ja. der Werf noemt, dat hij zegt van ik. Dit gaat, het gaat om een ontkennende gedachte. Ja. En door deze uitzending zat het publiek en Marco. Ja, natuurlijk heeft hij dat uh, gedaan. Hoe weeg jij dat dan als rechter? Nou, gesteld dat het allemaal zo is, hè, dat. dat uh, uh, vast zou komen te staan dat er sprake is van opzettelijk lekken van het OM. Iets wat ik me op voorhand niet zo heel makkelijk kan voorstellen... omdat het OM daarmee misschien in zijn eigen vingers uh -huh. zou kunnen snijden. Maar stel, stel. Hè? In de hypothetische sfeer blijven weven. We ja, zeker. Dan, um, ja, dan is dat helemaal niet ondenkbaar dat wat ook het gewicht van de zaak is... dat op een gegeven moment een rechter zou zeggen... nou ja, een verdachte die is door het uh, als vast komt te staan... dat bewijsmateriaal... Wat eventueel ontlastend zou kunnen werken, dat dat nooit meer is te vinden, ja, dan is het niet ondenkbaar dat dat gevolgen zou kunnen hebben, dat het op ontslag van rechtsgevolgen ja. zelfs Mieren? zou kunnen nou ja, ik kan me persoonlijk echt helemaal niet voorstellen dat het OM dit heeft gelekt. Want nee. die hebben daar totaal geen belang bij. Dit is voor hen zo'n belangrijke verdachte. En stel dat dat uit zou komen, dan, weet je, dan heb je inderdaad de poppen aan de dansen. Mm -hmm. Dus volgens mij moet je het eerder zoeken. Of misschien ergens een politiecontact die het misschien wel interessant vindt. En misschien heeft de advocaat van uh, Koen Everink hier nog wel een rol in gespeeld. Moet ik ook helemaal niemand beschuldigen. Maar er zijn zo... slachtoffer ja, in deze. Slachtoffer, ja, slachtoffer. Maar er zijn nog zoveel mensen die een rol spelen in dit hele verhaal. Heb jij ja, wel eens tegen de... nog iets Ga je gang Jan. Maar ik zei dat de sporen die ze hadden kunnen leiden... tot degene die gelekt Verdenen had, zijn. Dat, die, dat die verdwenen zijn. Ja. En dat die, hij ik zei, ik zei geloof niet opzettelijk... Maar dat die sporen wel echt zijn. waren. Ja, dat, waren. Is, dat, ja, is, dat, is, dat wat, waren de sporen naar de Telegraaf. Hè? Naar de telegraaflek. Ja, dat Telegraaflek. Dus ja. Dat is weer iets anders. Dat maar zo'n lek... Ben jij wel eens, is jou wel eens een, een, een lek voor de voeten? Aangeboden? Nee, ja. nee, nee, maar, wat ik je maar zetten, weet jij... Nou, je nou, bent ik, ik, jij bent journalist en je weet natuurlijk... Heb je enig idee wat er een beetje de sluipwegen van een gemiddeld lek is? Uh, nou ja, dat is volgens mij is dat heel erg verschillend. En hangt dat dus heel erg af van de contacten... die je gewoon als journalist hebt... met bepaalde mensen uit politie- of justitiewereld. En wat ik wel opvallend vind in deze... want ze zenden er dus twee uitzendingen aan. Ja. Gisteravond dan de één. Ik, ik neem aan dat het in het vervolg donderdag in Reporten dat ze dan uh, de rest van de mishandelingen... Ja, als zijnde niet-sensation ja. gaan behandelen. Ja, weet je, als deze meneer uh, Jan Jans had gegeten... was het natuurlijk... was het überhaupt niet op televisie gekomen. Dus... Ja, ik en was het waarschijnlijk ook niet gelekt? N nee, ook dat. Nope. Nou, dus, ja, nou ja, ja, maar ik... we zitten dan toch wel heel erg in de als-als. Ja, ja, enorm. Nee, dat is ja. Nou, het dossier niet ja. kennen is nee, het is no eigenlijk zinloos no Maar te het graag. is, behalve voor de journalistiek... is het eigenlijk uh, verder helemaal voorkomen waardeloos... dat zo'n dossier openbaar is. Ja. Dat is nou, het eigenlijk de conclusie. Ik zou denken van wel. Ja. Want ik sluit me aan met wat Jan Poon heeft gezegd... ik kan me heel moeilijk voorstellen dat rechters... Um, maar ik zal de heeft daar groot vertrouwen in, hoorde we hem net zeggen. Mm -hmm. Maar ik kan me persoonlijk ook, ook niet erg makkelijk voorstellen dat rechters door het feit van van tevoren iets lezen uh, dat die dan beïnvloed zouden worden ten ten nadele van de cliënt mm. van de advocaat. Dat ja, dat wilde bij mij niet zo erg in. Nee. Okay. Is er trouwens even nog een laatste dingetje? Kom er ineens hem op. Is er nou iemand die actief op zoek gaat naar een lek, of denkt iedereen van joh, dat is toch niet te voorkomen? Laat maar gaan. Nou ja. Tot dusver. dus De verdediging in ieder geval niet. Nee. Wie zou het anders moeten doen? Ik denk dat misschien uh, het over het ministerie... zou er wel veel aan gelegen kunnen zijn... om uh, iedere vorm van geruchtvorming, van, mm -hmm. van praatjes... Uh, ja. dus misschien dat die toch nog naar de Rijksreceptie toestanden. Ja. Ja. Ja. In zo'n zaak. Oké, okay. Jan Bonen, jij bent vanmorgen naar de Utrechtse rechtbank uh, afgereisd. Het gaat om een zaak waar elf rechters zich hebben gebogen... over de vraag of... Een of twee van jouw cliënten in voorlopige hechtenis moeten blijven of niet. Ja. En dat wisselde ook steeds, dat oordeel. Ja. Uh, vertel eens, dat klinkt krankzinnig, maar misschien is het voorkomen normaal. Het begon op uh, 12 maart. Toen werd uh, die, een van die jongens, die werd, uh, de rechtscommissaris, die wees de bewaring af. Dat is, dan moet je 14 dagen blijven. Die zag onvoldoende reden. Toen werd er op 28 maart beslist dat die, die jongen 90 dagen moest blijven. Toen werd er op 12 juni beslist dat hij geschorst kon worden... en dat was allemaal prima in orde. En hij kon geschorst worden tot 9 september. Dat is de hele tijd. Mm -hmm. En uh, op 9 september is mijn kantoorgenoot daar naartoe gaan, want ik kon niet. En op 9 september werd gezegd, ja, nu is het dossier compleet... en nu uh, blijkt het toch van een grote criminele organisatie, heren... en daar maakt u deel van uit. En uh, dus gaan we u nou uh, weer vastzetten. En in die tussentijd zijn er zoveel verzoeken geweest en zoveel momenten geweest. dat elf verschillende rechters hebben soms ja gezegd en soms nee gezegd tegen die voorlopige Maar die elf verschillende rechters, door sommige Maar het probleem was een punt, ja. punt: dat dossier was al gereed op 30 juli. En de officier van justitie was niet in beroep gekomen van uh, het feit dat ze geschorst werden. De officier van justitie heeft drie maanden lang niet gezegd: ik wil dat het opgeheven wordt. En op 9 september zegt de rechtbank Utrecht doodleuk. Prima, in orde. U mag op 19 september nog steeds op, vrij, op vrije voeten blijven. Maar op 9 september was het ineens een dossier compleet. Maar dat was al van 30 juli compleet. Dus die heren. En die ene dame kende gewoon het dossier niet en wist mm. helemaal niet dat het dossier al lang compleet was. Maar dat was de reden om de heren maar weer te gaan hechten. Mm. Maar toen ze gezegd hadden, meneer, u bent, het is duidelijk dat er een grote criminele organisatie is waar u deel van uitmaakt... ...heb ik gezegd, dat is een beslissing in de hoofdzaak. Dan gaat u iets zeggen over de hoofdzaken. dan heb ik ze gevraagd. En toen ben ik vanochtend met een hele hoge koorts. ze was erg ziek naar de rechtbank gegaan om negen uur om die vraking te doen... En toen was men vergeten de verdachte aan te voeren... en werd de zaak aangehouden en kunnen we weer een hele tijd wachten... tot ze weer verder gaan. En zo, het werkt, de als, als, als, recht, zo als... werkt de rechtbank Utrecht al jaren. Nou, want dat is wat jij op een, op een, in een column zei... dat het uh, geen incident is, voor nee. zo, hè, dat is jouw mening. Ja. Geen incident, maar dat die rechtbank Utrecht... nou, eigenlijk een heel inconsistent werkt en dus niet echt betrouwbaar is. Dat is zo. En zo Jacques van Veen, mijn zeer gewaardeerde Jacques van Veen... <coughs> Willem kent hem ook nog wel. Ja. Die schreef ooit, Dit is een rechtbank... Dat is wel lang geleden. Ja, ja, ja maar toen was het al 20 ja, jaar geleden, ook al. Toen werd door Jacques van Venel geschreven... dit is een appel in de mand... die met de grootste zorg regelmatig bekeken de moet worden. De rechtbank Utrecht Leden. En dat was de rechtbank Utrecht. Ja. Als jij dit verhaal zo hoort, ja, dat is, hè? Ja, het zal duidelijk zijn dat... Kijk, als, als je het helemaal niet mee eens bent... maar het is wel, als je dit zo leest... Dus nee, maar... leek en dan gaan elf, elf rechters steeds in verschillende samenschellingen. Het eerste wat opvalt, dat is natuurlijk... maar dat is de eerste indruk... Nou, dat is een wonderlijke gang van zaken. Daar zitten wonderlijke elementen in. Maar uh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje het beroep van, van mij... dat met zich meebrengt dat ik me dan allerlei vragen ga stellen. Bijvoorbeeld is er echt geen andere verklaring denkbaar... voor die koerswijziging van de Utrechtse raadkamer... dan dat ze het dossier uh, niet goed hadden gelezen... toen ze besloten tot, uh, dat, dat de mensen dus geschorst konden blijven. Nou, verder uh, denk ik dat in zo'n zaak... er zijn blijkbaar medeverdachten... Uh, dat zou me niet verbazen als dat dossier langzamerhand... toch heel veel ordners omvat. is 12, uh, 12 ik, al vanaf 30 Ik durf uur, nooit hè? zo makkelijk te zeggen... Uh, en ik begrijp wel dat de advocaat daar iets makkelijker over spreekt... maar ik durf nooit zo makkelijk te zeggen... ja, maar dit is te gek voor woorden... en ik durf helemaal niet te zeggen... Uh, dat... Dit symptomatisch is voor een bepaalde bedrijfscultuur mm -hmm. binnen een bepaalde rechtbank. Want dat is eigenlijk het centrale punt van Bonen en Mardes Ja, dat is Ja, meer dan van leven. Ja. De, uh, de, de, dit gaat al jaren zo, zegt Jan, nee. Jan Bonen. Is dat bij jullie rechtbankverslaggevers? Heeft die rechtbank in Utrecht ook zo'n reputatie? Nou, het is mij totaal onbekend, ja. moet ik zeggen. <laughs> nee, echt. Maar wat komt er ook niet? Dat is niet waar. Dat doen is ook bijna. Nou, de moeite waard om heen te gaan? Nee, nou ja, ik kom er nog wel eens. maar wat natuurlijk ook zo is, kijk, als je, hoort, als je advocaat hoort bijvoorbeeld over de rechtbank in Haarlem, dat noemen ze de slagbank. Ja. Ja, als advocaten het hebben over het hof in de Bos, nou, dat is toch echt het ergste van het ergste. Als je daar terecht de raad komt, raad van nou... Beroerte. Oh, is dat zo? Dat, nee, dat ken weet ik niet. Verzin het. Maar daar wil is je story. ook niet zijn. Dus, dus in, weet je, in die zin, ik, ja, de, zijn er altijd, denk ik, bij bepaalde rechtbanken of hoven een gevoel van, daar moet je niet zijn. Maar, ja, maar ik, meer dan ik, dan ik weet, ik herken dit niet rechtbanken komen met ja, al die ja. hoven. En landelijk. En dus al die rechtbanken en hoven heel goed kent En dan is Utrecht al 40 jaar lang, zoals ik advocaat ben, steeds weer hetzelfde probleem. Het is een gewone rechtbank die zegt, meneer Bonen wat komt u nou eigenlijk doen? Wij weten heus wel wat goed is voor uw cliënt. Ja, en als je nou de mond maar... er ook nog open doet, dan Willem. ben ik nog boos over. We in ja. het, Willem van Mennekoop. Nou ja, in, uh, toch weer een paar kritische kanttekeningen. Ja, is, uh, uh, in de tijd dat ik nog advocaat was... kwam ik ook met een zegere, zekere regelmaat wel bij de Utrechtse rechtbank. En ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik daar ooit een behandeling heb gekregen. Uh, of cliënten. Waarvan ik heb gedacht, nou dat kan echt absoluut niet. Hm. Uh, bovendien moet je het toch ook bedenken dat een rechtbank, uh, hier is het de rechtbank... die nu toch eigenlijk in de verdachte bank wordt geplaatst. Uh, een rechtbank heeft vele verschijningsvormen. Er is een civiele sector, er is een bestuurssector. Dus we moeten denk ik, om te beginnen vaststellen... dat uh, uit het verhaal van Jan Bonen volgt... dat hij in één bepaalde zaak... dat hij nou, serieuze klachten mm -hmm. heeft... die ook een serieus onderzoek zullen krijgen. Jammer genoeg, pech, koorts, kon dat vandaag niet doorgaan maar ik zou er dus vooral van willen pleiten... Wil om het je huisje je nou bij het schuurtje te laten. Ja. En, en dit uh, even als een enkele zaak te ja, zien. Ja, want ik, ik vind dat uit wat er verder verteld wordt... niet volgt, dat hier sprake is van nee. eigenlijk... een soort schandvlek in de rechtelijke macht... in Nederland gedurende een periode van tientallen jaren. Want dat is eigenlijk wel wat Donen ja. zegt. en ja. de dit gebeurde op donderdag vorige week. Op vrijdagmiddag sta ik een andere cliënt bij. De jongen die moet echt staan voor een beetje drugs. Ik kom daar, de zaak is helemaal afgeprocedeerd. De rechter wil de zaak doen, dan zien we... Justitie houdt een betoog van 10 minuten. En dan zegt hij, ik wil de zaak aangehouden worden. Want ik denk dat ik niet genoeg bewijs heb. Ik wil aangehouden worden voor meer onderzoek. En desnoods ben ik bereid mee te werken... aan een schorsing van de hechtenis van die jongen. Dus ik zeg, nou, dan hou ik de officier Justitie aan... als ik zo meteen een schorsing van de hechtenis doe. En ik zeg nog, het zou me niet verbazen... als hij dan plotseling tegen is... Dus de zaak wordt afgeprocedeerd. De ik ga zeggen, de rechtbank, nou, ik denk dat het goed is... dat meneer geschorst wordt in de van kort hoorde de openbaar ministerie daar ook mee eens is. Dus ik zou niet weten waarom niet geschorst zou worden. Wat doet de rechtbank Utrecht? Die zegt, nou, we zien geen aanleiding voor een schorsing En of de officier justitie verzet zich. Kijk, dat zijn praktijken mm -hmm. waarvan ik dan denk. dat is alleen in Utrecht mogelijk. En dan zegt u dat is niet zo. dan zeg ik dat is Nou, dat oh, is dan ja. jouw woord tegen dat van, van Willem ja. van Bennekom. Ja. En het is een. Wij nou, komen ja, we jou uh, hier het niet zijn, uit, hè? He. delen jouw nee, collega's nee, maar, deze maar het is, ervaring? Er zijn twee jij, dagen, twee incidenten. Hey, Jan Bonen, ben jij nou een extra lastig mannetje? Of delen jouw collega's of advocaten <coughs> nee, nee, nee, diezelfde ervaring? Ja, dat was de pest. <coughs> oh, dat zo dat is helemaal niet waar, natuurlijk. Jan Bonen is een advocaat, een alert advocaat. die. Ja, die, als, de, als de voorzitter en de rechter zegt... welkom meneer Bonen, dan is, daar, dan is dat gemeend. Het dus is ja. alleen maar goed als je een advocaat hebt die tegenspel biedt. Ja. Oké, okay, laten we nog even naar nou, ook iets gaan waar jij mee te maken hebt, Jan. Maar dat is niet, heeft niet alleen met jou te maken. Dat is dat er uh, nu in korte tijd voor een tweede keer een klacht is ingediend... Uh, over een officier van justitie die een rechercheur of een politieman... die als getuige moet optreden, probeert te beïnvloeden. Probeert zijn verklaring te beïnvloeden. Het heeft zich afgespeeld in die grote vastgoedhandelzaak in Maastricht. En nu ook weer in Groningen. Daar was jij ook bij betrokken, Jan. In en Groningen... deze twee zijn op heterdaad betrapt. Een officier van justitie die gewoon ja. met de... Ja, getuige maar daar, daar, was een, daar was dan weer eens een goedrechter, een mevrouw Tapper, ik wil haar naam graag noemen. Ik herhaal dit. Ik herhaal dit. Die mevrouw die heeft zelf rechter. het onderzoek onmiddellijk gedaan, die heeft niet de Rijkssociërge ingeschakeld, die heeft onmiddellijk zelf actie genomen, die is die officier onder Ede gaan horen, die is die getuige onder Ede gaan horen, en toen moesten ze met de billen bloot, En toen bleek dat ze eenvoudig met z'n tweeën hadden zitten overleggen wat de getuige, het hoofd van de CIE natuurlijk, zou moeten gaan zeggen, bij, en hij zou moeten herstellen in zijn eerlijke verklaring. En er werd, mevrouw Tapper boos over. En die heeft er toen een uitgebreid proces... van bevindingen van gemaakt. En daarin blijkt dus dat de heren samen overleg gepleegd ja. hebben van hoe het dan eigenlijk zou moeten. Meer zou je niet denken... Ja, ga je gaan. Nou, ik kan nog vragen. Maar heeft ze dat dan echt zelf gezien? Want hoe kwam ja, zij er dan achter? Zij ging, ik denk... Ik weet niet wat ze ging doen, maar ze liepen wel haar kamer uit. Toen zag ze in de getuigenkamer die beide heren samen ah. met die papieren in de hand aantekeningen zitten maken. Okay. Toen zei ze: Wat bent u aan het doen? En toen zei de officier van justitie: Ja, wij zitten hier omdat de griffier heeft gezegd dat we hier wel mogen zitten en toen eh, vroeg ik, ik vroeg, ja dus, maar heb je niet het idee ja, Merel, en daarna vieren, Willem als, nog even we hebben niet zo lang meer als je, als je dit hoort en wij hebben nu twee weken achter elkaar in dit panel dat we tot twee keer toe ja. over zo'n zaak horen ja. dan ben je achterdochtig genoeg om te denken gebeurt het niet veel vaker wordt er eigenlijk ja, wel op gelet is. hoe vaak loop heb, ja. heb jij bijvoorbeeld wel eens iets meegemaakt dat nee. je het gezien hebt Merel? of dat je dat hoort dat nee allebei niet want het wordt altijd inderdaad hè, van tevoren wordt dan gezegd bij zo'n getuige hoe heeft hij zich voorbereid dus dan wordt altijd gevraagd van heeft u nog gepraat met met, uh, officier of met, uh, met wie dan ook als je erover ligt, dan heb je een mijneet gepleegd dus nou gewoon. ja of je hebt dan inderdaad ja. echt dus zo de pop aan het dansen ik vind het ook zo ja. uh, dan denk Naïef, ik is het gewoon dom. heel dom of is het een jonge officier of is het gewoon ja. wat denk jij Willem is het dom uh, wat, dat, dat ma maakt je ook dom. niet veel geruster helft, ja de... Ik wil even ervan uitgaan dat dit allemaal precies zo gebeurd is. Dan lijkt mij de kwalificatie dom, lijkt me hmm. gewoon uh, ja, ja. toelaatbaar. Wat zou jij doen, wat zou jij doen als, je dat, als je dat zag gebeuren? Nou, hetzelfde. Ik zou ook inderdaad, hier is helemaal geen Rijks voor nodig. Nee. Dit is meteen uh, ja, de korte klap. Mm -hmm. uh, want officieren die uh, uh, deze dingen doen... Ja, die, die ondergraven een heel essentieel element van de rechtspraak. Dat is gewoon dat, dat getuigen in onafhankelijkheid en in vrijheid hun verklaring moeten afleggen. En je hebt, dat wil ik er wel bij zeggen natuurlijk, altijd grenssituaties... waarin het gaat om een woordkeus die op zichzelf ja, niet de inhoud wezenlijk verandert. Maar je zit ook, als je ervan uitgaat dat uh, zo'n zo marge bestaat... zit je als officier al heel gauw... Zit je fout. Ja. Dat zit je ja, ook als advocaat, maar dat zit je ook als officier. Dus dat, daar, dat dit bij een situatie is... waarin een rechtercommissaris meteen hard wil optreden... dat vind ik alleen maar heel meer, Ja, Dat wil, zei Jan Heel kort, heel meer, omdat heel de, kort, ja. aan de, die officier onder Ede vroeg... meneer was hij zich bewust van het feit dat wat hij ontdoen doen was? En toen zei hij, ja, dat was ik me wel bewust. Ja. Nou, dan gaat het toch echt helemaal ja. te ver. Maar ja, dat, dat, dat roept nog wel een vraag op. Misschien dat ik daarmee mag afsluiten. Want waarom is een officier, waarvan ik zelf zeg... Nou, als het zich zo heeft toegesneden, is dat echt gewoon dom. Waarom is een officier zo dom? Uh, ja. dat is wel een, Daar gaan we volgende keer op door. Dat vind ik een goede, goede openingsvraag. Kunnen als, jullie als, allemaal als, nog weken maar... over nadenken? Waarom is een officier zo dom? Willem van Bennekom hoorde u als laatste. Merel van Leeuwen, dank je wel. Van de Wegener, Bladen en Jan Bode, dank je. En ja. zo meteen het Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Bert. Ja, ik vind het een mooie cliffhanger. Ja. Is het officier zo dom of is de rest zo slim? Dat is het eigenlijk. Goed. Eh, wij gaan het hebben over Kenia, waar jullie het net ook uh, over hadden. Er zijn uh, verschillende scenario's uh, gaande daar zo. We weten niet precies wat, maar we gaan het vragen aan onze correspondent... Koert uh, Lindijer mm -hmm. in Nairobi. We kijken ook eventjes naar dat wetenschappelijk onderzoek. Vandaag werd weer bekend dat er opnieuw gevraagd... Is. Vraag is... wie kan je eigenlijk nog vertrouwen in de wetenschappelijke wereld? Nou, het is wel een hele gestelde vraag... maar we gaan er wel uh, proberen een antwoord op te geven. We hebben het natuurlijk ook over Duitsland. Aan de ene kant Beltjesdag. Aan de andere kant gaat Merkel op zoek naar een nieuwe coalitiegenoot. Uh, en we hebben het over sportfotografen. Want die zijn boos. En waarom ja, ze boos? boos zijn, dat hoor je zo. Ik heb ook een cliffhanger. Je hebt hem ter plekke bedacht. Heel goed. Jij erin, Wij ook erin. Dankjewel. Dank Eerst het... NOS Journaal nu met Raymond Schree. De hoofdverdachte van de moord op volleybalster Ingrid Visser... en haar vriend Lodewijk Severijn... beroept zich op zijn zwijgerecht en heeft niets gezegd voor de rechter. Juan Quenca werd een week na de verdwijning van de twee opgepakt. Hij wordt het brein achter de dubbele moord genoemd. Hij zou vissers en zeverijn om het leven hebben gebracht... omdat ze grote sommen geld van hem te goed hadden... en hij dat niet terug wilde geven. Naast Quenca zitten nog drie andere verdachten vast. De eigenaar van de citroenboomgaard, waar de lichamen werden gevonden... en twee Roemeense huurmoordenaars. De politie onderzoekt of Patrick S. meer slachtoffers heeft gemaakt. Hij kreeg in juli levenslang voor onder meer doodslag op Farida Zargar. In het huis van S. werden ruim 400 voorwerpen gevonden... die niet van hem zijn, zoals haarlokken, nagels, pasjes en telefoons. De politie vermoedt dat de haarlokken van drie verschillende mensen zijn. Patrick S. heeft eerder tegen een informant van de politie gezegd... dat hij vijf doden op zijn geweten heeft. Alle leden van het bestuur en de partijraad van de Duitse Groenen stellen hun functie ter beschikking. De Groenen kregen slechts 8% van de stemmen. Een paar jaar geleden stond de partij in de peilingen nog rond de 20%. De Groenen wonnen aan populariteit na de ramp met de kerncentrale in Fukushima. Nadat bondskanselier Merkel het standpunt van de Groenen... een einde maken aan kernenergie had overgenomen, ging het bergafwaarts. Ook FDP-leider Philip Reusler treedt terug. De partij haalde de kiesdrempel van 5% niet... en keert daardoor niet terug in de bondsdag. Boven het winkelcentrum Westgate in de Keniaanse hoofdstad Nairobi hangt zwarte rook. Vanmorgen waren in het gebouw explosies te horen en een schotenwisseling. Het lijkt erop dat de veiligheidstroepen een nieuwe poging doen... om de terroristen van Al-Shabaab uit te schakelen en de gijzelaars te bevrijden. De Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt... dat bij deze actie bijna alle gijzelaars zijn bevrijd. Het weer bewolkt af en toe zon, Het is 18 tot 21 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer kans op buien. En dan wordt het een graad of 16. En de verkeersinformatie krijgt u van Dennis Mooi. Het aantal files tijdens deze avondspits valt nog reuze mee. Er staan er twaalf. Bij Amsterdam is er vertraging na een ongeluk op de Ringweg, op de A10 noord of de A10 west richting het noorden, moet ik zeggen, staat voor de Koentunnel drie kilometer file. Maar op de A10 noord richting de A10 west staat tussen de afrit voor Volendam en de Koentunnel zes kilometer file. De linkerrijstok is dicht. U wilt toch ook een duidelijk pensioen voor uw werknemers?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 De Economy Servers. Voor Volkswagens van 5 jaar en ouder. Kijk op volkswagen.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. De Republiek Merkel heeft gesproken. Bondkanselier is nu zelf aan zet over hoe het met Duitsland verder gaat. En skipistes maken de beloofde kilometers niet altijd waar. Onderzoek is dat. En de vraag is: moeten we onderzoek vertrouwen? Anders geformuleerd: moeten we wetenschappelijk onderzoek nog vertrouwen? De lijst fraudegevallen neemt toe. Josefine Trei doet zelf een onderzoek. En verder: gestolen wielen van vrachtwagens. Sportfotografen moeten tijdens voetbalwedstrijden verplicht reclameshirtjes van de betaalsender aan. En in de Keniaanse hoofdstad Nairobi probeert het leger al urenlang de Al-Shabaab-terroristen uit het winkelcentrum te verjagen. En in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is onze correspondent Koert Lindijen. Koert, waarom duurt het zo lang? Ja, de informatie is ook uiterst karig. Dus we kunnen alleen maar, maar gissen, moet ik zeggen. Wij kijken, we luisteren. En we zien dat er explosies plaatsvinden, dat er geweervuur uh, is... en dat er duidelijk een grote aanval plaatsvindt. Uh, want je ziet zieke auto's af en aan rijden, brand, brandweerauto's... Uh uh, af en aan rijden. Nu wil niet vergeten. Dit is een heel groot gebouw. Uh, met tachtig winkels, met een bioscoop, met kamers, met gangen en met toiletten. En kennelijk zitten er toch nog gijzelhouders. Gijzelnemers uh, houden zich daar op. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Joseph Oleslenko... lenko uh, eerder op de middag uh, zijn nu bijna alle gijzelaars bevrijd. Maar dus met de nadruk op het woord bijna. Er zijn er twee gijzelnemers. Uh, uh, ...gedood, maar met de karige informatie die we tot nu toe hebben... ...kunnen we alleen maar speculeren dat kennelijk het nog niet voorbij is... ...want anders zouden we niet tot twintig minuten geleden hevig geweervuur uh, rond het gebouw gehoord hebben. Nou, geweervuur en wat we verder ook zien zijn uh, branden. Wat brandt er eigenlijk? Matrassen. Althans, dat is uh, de verklaring van, uh, van de overheid dat vermoedelijk de gijzelnemers, hoewel in het begin het tegenovergestelde leek... maar dat toch de gijzelnemers een heleboel matrassen in brand hebben gestoken... en dat daardoor een brand is ontstaan in het gebouw... om kennelijk de aanvallende Keniaanse soldaten uh, op afstand te houden. Ja, en weten we hoeveel mensen er nog worden vastgehouden? Het waren er tien tot eerder op, uh, op de ochtend. Nogmaals, de minister zegt... Bijna alle gijzelaars zijn vrij. Dus we weten niet wat dat uh, betekent. Evenals het aantal uh, dodencijfer trouwens. Tot vanochtend vroeg was dat 69 en nu heeft de regering het, bij, uh, heeft het teruggebracht tot 62. Terwijl we allemaal verhalen horen dat in het gebouw zelf echt nog overal lijken liggen. Dus het, het blijft vaag en ik moet zeggen, tijdens deze hele crisis zijn we niet echt geholpen door de woordvoeding van. Uh, ...van de Keniaanse uh, overheid. Maar toch, het, blijft, uh, ja, het is crisis. Het is misschien een beetje voorspelbaar. En de minister zegt ook niks uh, verder over... ...hoe deze aanval van, van het leger dan... ...die poging om de mensen nog te bevrijden... ...hoe die verder verloopt? Nee, kijk, we hebben al drie keer sinds gisteravond gehoord... ...dat de grote aanval begonnen is... ...en steeds werd er weer een nieuwe aanval... Uh, begonnen. Wat we weten van een bron van de politie. is dat onder de gijzelhouders. van wie er dus twee zijn gedood, inmiddels kennelijk. Uh, dat daar erg veel buitenlanders uh, onder zitten. Dus het aanvankelijke beeld van dat dit weliswaar een actie. geïnitieerd door Al-Shabaab, de terreurgroep van Somalië. is. Uh, dat beeld is juist, maar ze hebben hier duidelijk buitenlanders... en dat zijn vermoedelijk Somaliërs in de diaspora, Europa en Amerika. Kennelijk hebben ze die erbij betrokken... om deze zeer professioneel uitgevoerde actie uh, te laten plaatsvinden. En hoe reageren eigenlijk de Kenianen op dit geheel? Ik moet zeggen, het is toch een beetje ontroerend op zo'n uh, zo moment. Uh, mensen komen naar Westgate toe om water uit te delen... aan de toeschouwers, maar ook aan journalisten. Gratis uh, gaat dus uiteraard. Uh, je merkt in het Oeruru Park, dat is zo'n beetje in het Vondenpark van Nairobi... daar staan een hele lange rijen met mensen die bloed komen doneren voor de slachtoffers. Duizenden counselors hebben zich vrijwillig gemeld... om psychiatrische bijstand uh, te leveren aan, aan uh, bevrijde gijzelaars. En er is een inzamelingsactie gehouden. U weet Kenia is beroemd bekend... omdat je, je met je mobiele telefoon geld kan overmaken. Nou, via dat systeem van M-Pesa, zo heet het... Uh, is nu een inzamelingsactie begonnen. En binnen 24 uur is een half miljoen Amerikaanse dollar binnengehaald om de slachtoffers uh, te steunen. Dus dit is een moment dat alle Kenianen opeens één zijn... en uh, alles eraan doen om het uh, nood te verlichten... van de mensen die gegijzeld zijn uh, in de Westgate. Dankjewel, Koert. Koert Lindijen was dat vanuit Nairobi. Het is tien minuten over half vijf. En weer is er een wetenschapper door de mand gevallen. Het gaat om de gepensioneerde politiek antropoloog Mart Baks, voormalige professor aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die blijkt van alles bij elkaar te hebben verzonnen. Josephine Trey is bij die vrije universiteit. Josephine, als jij daar uh, de mensen spreekt, hebben ze dan nog überhaupt een beetje vertrouwen in het onderwijs? Of denken ze van, nou ja, we moeten maar zien of het allemaal klopt? Ja, nou, ja en nee eigenlijk. Um, ja, in die zin dat ik. Ja, ja, dank je. Dank je. Nee, euh, ik sprak straks euh, wat mensen hier. En er was een meisje die zei... Eigenlijk is dit ook soms wel goed. Hè? Dat ze weer allemaal heel alert worden en denken... Uh, we gaan weer extra erop letten en we zitten er bovenop. Maar um, je hoort ook veel mensen die zeggen... ja, dit is toch niet goed voor de naam van de VU. Uh, en wat me ook opvalt, de eerste reactie is de, dat mensen zeggen... of studenten dan zeggen... oh, ik ben zo blij uh, toen ik het vanochtend las of uh, hoorde op de radio... dat het niet mijn faculteit was. Dat <laughs> ja, in mijn ja. backyard. Ja, ja, precies. Thijl Senje, die is hier bij mij. En dat is de hoofd van de afdeling Anthropologie. Voor u was dat anders, want het was wel uw afdeling... Ja, het was een, uh, het, uh, ik wist natuurlijk dat het eraan zat te komen. Het is een schok. Het is slecht voor de afdeling, slecht voor de VU... en ook slecht voor de antropologie dat er zoiets gebeurt... omdat er inderdaad op een negatieve manier de aandacht op je wordt gevestigd. En ja, dat is, dat is nooit leuk. Tegelijkertijd denk ik dat studenten die zeggen... Uh, het is goed, het uh, dat dat, dat, dat, dat, dat geeft je weer de gelegenheid om die dingen weer te bespreken... ik denk dat dat waar is, ik denk dat dat heel goed is. En, en we doen dat ook... We, uh, bedoel, er worden van allerlei zaken gedaan, maar als zoiets gebeurt, dan word je weer alert. Dus dat vind ik op zich ook wel goed. Ja, maar dat hoor ik vandaag, hè, dat er veel veranderd is. Dit speelde tien jaar geleden. Wat is er veranderd? Kunt u mij een kort voorbeeld geven? Nou, het is de, de, zeg maar, de, de, de, de situatie waar Bax dat deed, was heel hiërarchisch. Uh, iedereen die, he, dus een eilandjes, eilandje, cultuur is het genoemd in het rapport... Dat bestaat al lang niet meer. Dat is een veel plattere structuur. Er zijn seminars waar je met collega's overlegt. Er zijn allerlei manieren waarop je elkaar als het ware de maat neemt. En, en, en dat je ter verantwoording wordt geroepen. Dat is echt wezenlijk anders dan vroeger. En de moderne media, internet, eh, sociale media, noem het maar op, zijn allemaal eh, anders ja. dan vroeger. Straks ga ik nog met iemand praten die nu aan het promoveren is. Bij u op de faculteit, kijken hoe dat dan uh, nu gaat. En ook studenten straks, Bert, na vijven. Hebben zij nog een ja. beetje vertrouwen in het academisch onderwijs? En hoe zien zij dat? Vertrouwen ze hun docenten nog wel? Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 journaal. Bij vrachtwagendielen in Venlo zijn 40 spiksplinternieuwe nieuwe vrachtwagenwielen gestolen. Onze verslaggever, Trudy van Rijswijk, die nam de schade op en dat deed ze samen met de directeur Arno Roebers. Ze hebben hem een beetje opgekrikt. Ze hebben bakstenen gevonden en recht opgezet. Banden eraf gedraaid en helemaal naar de andere kant van het trein gewort. En dat 40 keer. Dat is een hele klus, dat zijn grote banden. En dan zoveel auto's. Daarom was onze eerste conclusie ook, ze zijn niet met twee of drie mensen gekomen. Nou, dat blijkt ook wel, we hebben wat filmbeelden kunnen achterhalen. Het zijn er minimaal vijf, zes geweest, maar wij denken mogelijk nog iets meer. Het zijn professionele bendes. Spik, splinter, nieuwe Renault-vrachtzagers. Alleen voor dit... aflevering, tenminste. Klaar voor opbouw en dan uh, aflevering aan de klant. Alleen ja, die aflevering die zal nu uh, een aantal dagen op zich laten wachten. Omdat die banden natuurlijk op een uh, niet-professionele wijze zijn gedemonteerd. Dus dat gaat u nog meer kosten dan alleen die banden? Ja, absoluut. De directe kosten die uh, becijferen wij uh, ja, tussen de 40.000 45 en 45.000 euro, denken we. Maar de indirecte kosten die zullen nog vele malen hoger zijn. Uh, zeker gezien ook het feit dat we toch weer moeten besluiten om extra te investeren in, uh, in aanvullende veiligheidsmaatregelen. Allemaal hek, hek, hek. En niet zomaar een hekje, nee, van die stevige tralies. Daarbovenop nog prikkeldraad. Daar staat uh, 12.000 volt op, s'nachts, op het moment dat wij afwezig zijn. Dat staat onder alarm. Daar hangt een camera vlakbij. Als je wat, wat schermen ziet lopen, ja, de, de, daar zit geen enkele vorm van herkenbaarheid in. Je kunt hoger tijdstippen bepalen. Werkwijze bepalen. Uh, ja, maar daar blijft het 9 van de 10 keer bij. Hij hmm. ja, komt uh, lichtmasten plaatsen. We hebben nou geregeld naar aanleiding van de inbraak. Hmm. Dus we gaan nu uh, voor zolang uh, mobiele lichtmasten plaatsen. We gaan het hele pand verlichten. De hele nacht lang tot de uiteindelijke buitenverlichting gerealiseerd is. Nou, we bij het plaatsdelict. Een gat gegraven. Ja, precies. N niet eens zo diep. Maar wel ja. goed genoeg om onder het hek door te komen. Ja, en om veertig banden onderdoor te schuiven. Plus dat onderste draadje wat u daar ziet lopen... Daar die van die storm. powerfans, daar staat dus inderdaad die stroom op... want het hek staat onder alarm. Het is een beetje inherent aan dit soort industrieterreinen... dat uh, buiten openingstijden, dat het uh, redelijk uitgestorven is hier... Kijk, en daar komt ook weer uh, ja, een stukje betrokkenheid van, uh, van de gemeente om de hoek kijken. Want, ik hoor het al, die moeten dokken. Het zou heel fijn zijn als die met ons mee gaan denken, ja. Maar goed, wij zullen daar... Dat is een manier om te zeggen dat ze meebetalen aan een, bijvoorbeeld een slagboom of zo. De gemeente zal zeggen, dat doen jullie zelfs, maar... Het probleem is echt landelijk en het is ook niet zo dat het onbekend is uh, bij, uh, bij politie en justitie. Daar ben ik ook van overtuigd. Alleen de omvang wordt wel steeds groter en dat heeft, uh, daar zijn wij toch wel van geschrokken, ja. En vandaar ook ons initiatief om nou echt uh, ja, het, uh, het gesprek uh, op te starten met de gemeente. Want uh, wij kunnen dit zo niet, uh, ja, niet verder dragen, nee. Die, wielen, die staan netjes op een rij in de file. Dennis, mooi bij de ANWB. Waar staat het stil? Nou, vooral bij Amsterdam en bij Rotterdam. In totaal staan er tien files in het hele land. Bij, Rotterdam, of bij Amsterdam, daar begin ik mee. Op de A10 Noord richting de A10 West. Tussen de afrit voor Volendam en de Koentunnel. Zes kilometer voor de Koentunnel? Ja, dat is een ongeluk weer. Maar alle, elke, dag alle raken. Rij, elke dag meerdere keren. Maar de weg is vooralsnog nu vrij. Um, de A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Hoogvliet. 10 kilometer file. En de andere kant op staat tussen Hoogvliet en Spijkenissen. 4 kilometer Dennis, 10 kilometer file. Wat is daar dan aan de hand? Daar de uh, heeft een kapotte auto gestaan. Maar die is inmiddels weg. Oké, okay. dankjewel Dennis. Mooi was dat met de verkeersinformatie. De eerste zin van mijn tekst luidt. Kees de Vries spreekt onze spraak. Kees de Vries spreekt onze taal. Dat zeg ik niet. Dat is de campagneleus waarmee de Nederlander Kees de Vries... een zetel heeft veroverd in de Duitse Bondsdag. In 1999 liep hij die, die op een haarnaam mis. Maar met de klinkende overwinning voor het CDU bij de verkiezingen van gisteren... is die parlementszetel alsnog in de wacht gesleept. Gefeliciteerd om te beginnen, meneer De Vries. Dank u wel. Ja. Uh, ligt dat aan u zelf of ligt dat aan Angela Merkel? Ik denk alle twee een... <laughs> alle twee een beetje. Ja. <laughs> dat is een mooi antwoord, hè? Zeg, wat gaat u doen in de, in de bondsdag? is al een beetje bekend wat voor uh, portefeuilles u krijgt... waar u het woord over gaat voeren. Nee... Uh, Eerste treffen met, uh, met de nieuwe fractie en dan zal er wat over gepraat worden. Dat is... Natuurlijk heb ik erover nagedacht, maar je moet kijken wat je mogelijkheden zijn. Ja, uh, een voorkeur? Ja, uh, milieu in ieder geval. Dat is mijn uh, absolute voorkeur. En dan uh, ja, financiën. Financiën over Europa en dergelijke. De ja. eurocrisis. Ja. Nou, dan zult u veel aan het woord komen, denk ik. Ik zal wel niet de enige zijn die in die groep zit. <laughs> nee, er zullen er meer zijn. Hoeveel parlementariërs zijn er? Is dat al bekend nu? Ik heb nog geen exacte getallen, maar dat zal ergens tussen de 600 en 700 worden. Ja, ja uh, dat zijn er nogal wat. En dan moet je ja. inderdaad dat misschien te, te krijgen. Maar ja, uh, vandaag, de actuele politiek trouwens. Uh, er moet een nieuwe coalitie komen. Uh, wat voor coalitie denkt u dat er komt? Ik denk dat we niet om uh, SPD-CDU heen komen. Dat wordt gewoon die grote coalitie. Ja, de grote coalitie. Is dat jammer? Nee, ik denk dat het heel gunstig is. Ik ga er we de komende vier jaar... toch een aantal uh, niet zo populaire maatregelen zullen moeten doorvoeren. En dan kun je maar beter een brede basis hebben. Ja, weet Merkel ook dat u dat vindt? Nou, dan ga ik het toch wel duidelijk maken. Ja, want ik heb haar de hele tijd ook iets anders horen zeggen. Ze wilde zo ontzettend graag verder met de liberalen. Ja, ach, politiek spel. Politiek spel. Ah. En heeft u dat ook gezegd tijdens de campagne? Uh... Als ik erop aangesproken ben, heb ik wel die mening uh, uitgesproken, ja. ja. Uh, uh, en wat voor moeilijke beslissingen zijn dat dan, die voor de deur staan? Ik uh, ben van mening dat we genoeg schulden gemaakt hebben... en dat we in Duitsland geen uh, inkomstenproblemen hebben met de staat... maar uitgavenproblemen, dat moet maar eens aangepakt worden. Ja, kortom, er moet flink bezuinigd worden? Dat zie ik wel zo komen, ja. Ja, maar uh, heb je in Duitsland dan ook die discussie van... als je gaat bezuinigen, dan moet je oppassen dat je de economie niet kapot bezuinigt? Of die kant op, of de Amerikaanse manier. En daar ben ik geen fan van. Nee, dan zet je de geldpers aan, hè? Ja. Ja, en dat is niet de bedoeling in Duitsland? Uh, ik hoop van niet, in ieder geval. Nee. Um, nou ja, goed, u, u heeft gewonnen. Um, is er trouwens ook nog een les uit te trekken hier voor uh, Nederland? Bijvoorbeeld uh, het CDA? Ja, wat, wat moet je daarop zeggen? Ik... Uh... Ik ben van mening, voor zover ik het kan beoordelen... maar ik ben natuurlijk al een tijdje weg uit Nederland... maar uh, wat daar nu aan coalitie is ontstaan in Nederland... is een gevolg van uh, daarvan dat uh, het CDA zich heeft laten tolereren door Wilders. Ik denk dat ze daarvoor afgestraft zijn... en ik vind dat je dat het ook fout is. Je moet gewoon uh, karakter tonen. Je moet voor je stampen te staan en daaraan vasthouden... en niet uh, ten koste van de magen of... Ja, te, of... Ter terwille van de macht die standpunt standpunt overboord gooien. Ja, zoals Merkel dat heeft gedaan. Gewoon, ook al is er kritiek op Europa, je staat voor Europa... en al die andere maatregelen die ze heeft moeten nemen. Ja. Dat is het een beetje gewoon. Ja. Uh, Standvastig, dat was altijd een goed begrip in de christendemocratie. Zeg meneer De Vries, wanneer wordt u uh, word je ingezworen trouwens in Duitsland? Ik weet dat niet. Dat weet ik ook niet precies. Dat zal wel de eerste uh, bondestraak zijn en ik... Ja, dat, ik weet niet, dat komt. Waarschijnlijk, nou, ja, ik weet eigenlijk niet precies. Nee, weet nee dat want dat was mijn vraag. Af. Wanneer gebeurt het? Maar dat hoort u morgen. Nou, ik wens u nog, want volgens mij is het nog een beetje nagenieten uh, en nastuiteren. Ik wens u nog een, uh, een mooie dag. En dank u wel dat u in de uitzending kwam. Graag gedaan. Dag. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven. Het NOS Radio 1 Journaal. Ik heb in de So I packed my things and ran Far away from all the trouble I cast with my two hands alone we traveled on.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 Of Monsters and Man, u kent ze misschien wel van Little Talks, dat was de grote hit, dit was de opvolger daar, uh, daarvan. Mountain Sound en wat het leuk is aan die groep is dat ze heel erg populair zijn geworden omdat... Eén klein radiostation in Amerika, in Philadelphia. Die plaat elke keer draaide. Dat vind ik dan weer leuk, Gerrit. Gerrit Hiemstra is binnengekomen voor het, uh, voor het weer. Gerrit, het waren twee heerlijke dagen. eigenlijk drie heerlijke dagen vandaag ook. Alleen die zon. Ik heb hem niet zo heel gezien. Nee, dat, uh, dat is trouwens niet overal zo. Want in uh, het zuidwesten van het land en het zuiden... daar komt u toch wel regelmatig erdoor. En um, ja, we moeten iets verder weg om echt veel zon te krijgen. Bijvoorbeeld in uh, Frankrijk. Daar is het prachtig weer. Ja. het zuiden van Duitsland. Maar bij ons niet. <laughs> Nee, we zitten precies onder het centrum van het hoge drukgebied. En uh, ja, er zitten wolkenvelden. Ja. En het is een heel subtiel evenwicht of er net genoeg straling door de wolken heen valt... om van onderaf de boel op te warmen. En als het net niet lukt, dan blijf je de hele dag uh, tegen die bewolking aankijken. En dan blijft het een beetje grijzig. Ja, ja. En, en dus in het zuiden is het wel gelukt en ja. de rest van het land eigenlijk niet. Nee, dat, uh, dat is inderdaad de situatie. En dat hangt, hangt samen met de herfst? Ja, de zon wordt, die krijgt natuurlijk ook minder kracht... En uh, tegelijkertijd helpt dat hoge drukgebied ook niet echt mee. Want daardoor is er maar heel weinig wind. Als je een beetje wind hebt, dan wordt de boel een beetje door elkaar geroerd. Ja. En dan komen er vanzelf eigenlijk al wat gaten in de bewolking. Maar dat lukt er vandaag niet. En een cocktail is altijd lekker. Ja. <laughs> maar Gerrit, en s'nachts blijft het ook vochtig? Want het valt ja. iedereen op dat het ochtends als je met de auto of met de fiets weggaat... en hij is buiten blijven staan. Het is één grote kliedenboel. Ja, het is, dat blijft ook zo. Want we zitten in warme lucht. En daar zit heel veel vocht in. En ja, daar blijven we ook de komende dagen in zitten. Het voordeel is dat het daardoor heel zacht weer is. De temperaturen zijn relatief hoog. Maar het nadeel is, is dat het daardoor s'nachts makkelijk mistig wordt. En dat zal ook morgenochtend weer op veel plaatsen het geval zijn. En opnieuw zal dan het weer moeilijk worden als dat de zon er doorheen breekt. Ik denk dat het morgen toch wel weer hier en daar gaat gebeuren. Maar ik kan echt niet zeggen waar dat gaat gebeuren. Als de zon doorbreekt, dan wordt de temperatuur gelijk al boven de 20 graden. Maar ja, daarna dan, uh, houden we dit weertype nog een tijdje vast. Pas in het weekend, ja, dan wordt het weer wat anders. Nadeel is dat er dan wel weer wat regen komt. Zien we dan wel weer? Blikken we tot die tijd het weerpraatje in, Gerrit? Dankjewel, Gerrit, hoorde u. Olympische Spelen heb ik ook nog een bericht over. Sochi, ze komen steeds dichterbij, februari volgend jaar. En dus presenteren de commerciële schaatsploegen zich deze week met allerlei mooie verhalen. Maar er is ook kritiek. Chris Gerard, de Belgische directeur van Danone Nederland, die sprak zich tijdens de presentatie van zijn vrouwenploeg uit over de overvolle schaatskalender. Er zijn World Cups, nationaal kampioenschap, wereldkampioenschap. Er is de sprint, de allround, de afstand, mannen, vrouwen. Ik denk dat de kalender eenvoudiger en overzichtelijker moet worden en het zou zeker ook helpen om een wereldranglijst aan te maken. Omdat er op die manier een spanningsboog opgebouwd wordt tijdens het seizoen, wat vandaag niet het geval is. En ik hoor heel veel reacties van mensen die me zeggen... ik begrijp eigenlijk niets meer van het schaatsen. Jakori, de coach van uh, Activia. Ja, we horen dus inderdaad de kritiek van uh, de grote baas. Hè? Hoe kijk jij daar als coach tegenaan? Er wordt al gesproken over een soort clustering. Is dat je kan praten over... Uh, dat we eerst alle Cups afwikkelen en dan pas de grote toernooi. Dat zou voor het publiek een, uh, een, een andere insteek kunnen zijn. En uh, alhoewel we natuurlijk nog wel ontzettend goede kijkcijfers hebben hoor. En, dat, uh, en, en we gewoon... Een hele hoop mensen in Tijalf hebben. Dat is allemaal prima. Maar uh, wij moeten ook niet stilstaan. En We moeten ook ons verder ontwikkelen. En ja, dan moet je toch uh, stappen gaan ondernemen. En voor jou als trainer, hè, met het welzijn van, jou, uh, van jouw schaatsers ook in het achterhoofd, uh, is het te veel het aantal wedstrijden? Soms wel. Ja, ja, ja, ja, ja. soms zijn er wel eens een. Uh, dan loopt het wel een beetje. Maar het heeft er ook mee te maken dat we als schaatsers veel willen rijden. En uh, je kan ook niet alles rijden natuurlijk. We kunnen dat beter verdelen. Ik, denk, uh, dat als we die, ik ben groot voorstander als we die World Cups wat meer naar voren halen. En dat meer clusteren. En, uh, dat je niet, want, want, want dat is ook nog een, een, een puntje. Soms ga je kriskras de wereld over. De ene jet in, de andere uit. En ik denk dat, daar toch slimmer mee om, dat we daar slimmer mee om kunnen gaan. Maar daar zit ook de Aaisoe achter. En dat is weer een heel ander uh, apparaat waar je dan uh, zeg maar, uh, mee, moet, uh, mee moet communiceren. Hè? En dat, uh, dat maakt het niet, niet makkelijk. De bijdrage was van Edwin Cornelissen.